Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht. welkom terug bij Casa Luna. Wij uh, gaan nog een uurtje door over stemmen. Elisabeth Ebbing die zit hier nog steeds. En u kunt een vraag aan haar stellen als u dat wilt. Maar u mag ook gewoon wat vertellen over uw eigen stem... als u daar iets uh, leuks over te vertellen heeft. We zijn benieuwd naar alles wat u te melden heeft... En het kan dus gaan over dingen die niet helemaal naar uw zin gaan bij het stemgebruik. Dus uh, ja, in dat boek van Elisabeth komen voorbeelden voor van mensen die zeggen... E, ik word niet gehoord of uh, als ik iets wil overbrengen dan komt, de, ja, dan komt het toch allemaal niet zo goed over. Of ik wil mensen slecht nieuws brengen en... Uh... Ja, dat, dat lukt me ook niet zo goed. Nou, dat soort dingen. En dat ligt misschien wel aan de stem. Dus als u dat soort vragen heeft, of, of iets over de ademsteun of wat dan ook... u kunt allemaal, uh, allemaal, allemaal uh, uh, doorbellen en dan uh, kunnen we kijken of we daar iets mee kunnen. Als u wilt bellen, dan kan dat met 0800-1121. 0800-1121. Dan hebben wij natuurlijk ook nog de mail. casaluna.ncrv.nl casaluna, met aandacht moet ik dat uitspreken, uh, at ncrv.nl en uh, we hebben ook nog hashtag Casaluna. Ik wijs u ook nog even op de website. Dan kan ik nog een keer dat woord zeggen. Uh, Casaluna.ncrv.nl <lacht> Daar kunt u uh, ja, nu al wat uh, informatie over de uitzending vinden. En morgen kunt u dan dit gesprek... Misschien heeft u het wel gemist, het eerste deel. Kunt u dan terugluisteren. Dat staat er morgenochtend dus al op. Nou, Elisabeth, wat ik trouwens... Uh, had oh, weer ja. een vraag aan het eind van de uitzending. Maar ja, daar kwamen we niet meer aan toe. Wat, is, wat vind je van je eigen stem? Oh, ja. Nou, ik, eh, ik heb vroeger, uh, toen ik nog op het conservatorium zat... Uh, uh, of daarvoor, dus praatte ik zo, inderdaad. Hè? Dus praatte ik uh, met dat kleine heesje. Oh. En uh, ik zong niet met dat heesje, maar ik kreeg daar wel commentaar op. En in mijn tweede jaar heb ik toen uiteindelijk, uh, na veel gezoek... een uh, logopediste gevonden die mij dat heeft geleerd. Hoe ik dus scherper en meer gekernd uh, die stem kon gebruiken. Minder lucht. De, ja, minder valse lucht. Ja, dat kun je zo noemen. Um, dus uh, toen. En aanvankelijk. Dus ik weet heel goed wat ik met mensen doe. Want ik heb het zelf ook gedaan. Aanvankelijk dacht ik ook. joh, maar dan. dan klink ik zo scherp en hekserig en onaardig. En hoe klink je nu? Um, maar ik ben daar helemaal aan gewend geraakt. En ik kan er alles mee. Terwijl als je wat hezer bent. Kan je niet hoger, je kan niet lager. Weet je wel, en nu kan ik hoog, zo hoog als ik wil en zo laag als ik wil. Ja. En zo hard en zacht als maar ik wil. Maar Het is dus niet hekserig, toch? Want hekserig vind ik het helemaal niet. Um, Scherp, nee. Nee, want je bent er nu helemaal aan gewend. Maar het is ook heel vaak zo dat een kleine nuance die je zelf maakt, die ja. lijkt zo groot als een, als een wereldstad. Terwijl andere mensen, die zijn allemaal weer met zichzelf bezig. Dus die horen dat helemaal niet. Maar ben jij nou heel tevreden met je eigen stem? Ja. Je ja. denkt, wat is nou leuk aan mij dan? Ja. mijn stem? Nee, ik vind hem namelijk leuk. Ja, ik, ik, we gaan hem niet overzeiken. Ik ben blij met mijn stem. Hij doet het goed. Ik kan, ik, kan, ik, kan, ik, kan, ik kan de dingen die ik wil, kan ik ermee bereiken, ja. Nou, hartstikke mooi. Ja, ik vind het ook een mooie ja. stem trouwens. Even kijken. Wij hebben aan de telefoon Joop. Goeie Hallo. Hallo. Goeie Dag Joop. Ik hoor hem. Ja, ik was benieuwd. Oh, daar ben je. Dat je je stem op alle leeftijden nog kan veranderen, zeg maar. En ja, hoe intensief dat is, hoe lang dat duurt. Ja, dat is heel moeilijk om dat in het algemeen te zeggen, Joop. Want um, sommige mensen zijn heel handig eh, op hun uh, zestigste... en anderen zijn heel onhandig op hun twintigste. Dus, maar het is wel zo dat het, het is net als met sporten... als je jonger begint, dan is het makkelijker. Ja. In het algemeen. Waarom wil je het eigenlijk weten, Joop? Nou, ik heb al een paar keer gebeld met de radio en de radio is natuurlijk wel iets heel specifiek, want daar komt veel bij kijken. daar zijn natuurlijk toehoorders en het is altijd toch te spannend. Dan heb ik zin om te bellen dan denk ik van ik weet iets van dat onderwerp af en dan ben ik klaar met het telefoontje en dan denk ik van nou, dit was zo'n mislukking en zo erg en dan heeft hij een emotie. En hij heeft die emotie mij helemaal ingehaald, zeg maar. Dus dan, dan die ja, het zit het toch diep in je persoonlijkheid ook. Uh, ja. De, de baas van het gesprek blijven, dat, dat ligt mij niet zo heel goed. Maar, maar nu is het toch ja. niks aan de hand, zou ik zeggen. Ja, misschien omdat ik, uh, omdat ik een keer een overwinning wou halen, zeg maar, in de zin ja. van... Uh, dus je hebt uiteindelijk doorgezet. Maar um, ja, ja je, je, je zou iets minder kritisch over jezelf kunnen zijn. Je zou, ja, je die, zou... van die tip. En, en gewoon denken van, ik wil nu zeggen wat ik wil zeggen. En niet zozeer met jezelf bezig zijn. Maar met kijken wat je nou eigenlijk wil gaan zeggen. Ja, want die tip van uh, rust. Uh, gewoon de tijd nemen. Of ze het uh, nou willen horen of niet. Dan, nou, dan ik... zeggen ze maar... Uh, dat vond ik wel heel uh, rustgevend. En daarom heb ik denk ik gebeld. Ja. Want die opstelt of zo, of die ja. donner. Het is zo mooi opstelte. als je zo'n unieke, uh, ja, je eigen weg erin hebt gevonden. En dan zegt van, ik ben dit en, uh, en zo is het. Ja, en dat en, is en namelijk voor iedereen zo, hè Joop? Iedereen is dit en zo is het. En laat ja. het dan ook gewoon lekker zo zijn. Ja, ik heb wel altijd het gevoel, nou neem ik heel veel tijd, ja. maar als je met de radio belt, dan, dan moet het snel, snel en dan ja. ga ik snel een mening geven. En, Is ik had zo. laatst nog gebeld en het was verschrikkelijk. Ja. Ja, was dat ook naar en Saloune? Uh, ja, geloof het wel, ja. ja. En het was verschrikkelijk. En ik wou iets vertellen over... Uh, ja, dat had heel spontaan en leuk moeten zijn. Omdat het over een <laughs> oh, wat <toekomst> zie je. <laughs> wat en wat, was, joh. Heen... Welke, ja, welke collega was dat? Die ga ik daar dan even op aanspreken. Nee, nee, nee. nee. Dat, dat, dat was heeft jij. alleen maar met mezelf te maken. Oh. Maar ik neem nou wat meer tijd. En, uh, ja. nou, en ja. Meestal zeg ik dan ook gewoon van... Nou, oké, okay, bedankt. Dat was het dan. Maar, en dan ben ik weg. Nou, oh, daar ben ik altijd wel door op. Mensen die zelf een eind aan hun verhaal maken. Dat is, ja, dat is wel ja, heel prettig, nou, hoor. Nou, in ieder geval, uh, ik ben blij dat ik heb mogen reageren. Fijn. Kijk, dan doet hij het weer. Ja. Joop, bedankt, ging hartstikke goed. Oké, okay, bedankt. Je hebt geen training nodig. Doeg. Um, ik heb nu uh, iemand aan de telefoon waarvan ik de naam niet weet. Van wie ik de naam niet weet. Ja, hallo. Dat is een meneer. Hallo? Dag, ja, hallo. Wie bent u? Ja, ik heb al eerder gepast. Uh, de naam is uh, Marcello. Uh, ik uh, van de radio even zocht zitten, want dat moet, geloof ik, hè? Als je oh. belt. En, en de box moet hier, geloof ik, wat harder? Op. Misschien kunnen we even een koptelefoon voor Elisabeth regelen. Word ik gewoon? Oh, nee, nee, sorry, ik zeg iets tegen de techniek oh. hier. Oh, daar ligt er een. Ja. ja? Ik heb een concrete vraag. Ja. Ik ben met opera bezig. Ja. En het is dus zo dat ik dus al jaren aan het studeren ben. En ik heb dus privéles. En nu is het zo dat ik een, een doel heb met die stem. Om die ja. stem. Zeg maar beter te gebruiken, waardoor ik de hele omvang van mijn stem kan gaan gebruiken. Ja. En nu moet ik, volgens mij, zo'n moet ik zakken in mijn lichaam ja. om uh, de hele omvang van het lichaam te gebruiken. Wow. En nu heb ik toch iets ontdekt. Namelijk, dat als ik, uh, volgens mij moet ik die kant op gaan, dat uh, als ik niet zing, ja. maar gewoon praat, gewoon iets tegen iemand zeg, dan zit ik te hoog. Ja. Dus als ik dan gewoon. Wat op een diepere manier ga zeggen, zeg maar. Ja, doe eens. Dan doe eens, doe eens. Nee, de ho, ho, stop. per dag. Maar het gaat er dus ook om dat ik op een natuurlijke manier, volgens mij, en ik hoop dat ik goed zit, uh, in het dagelijks uh, gebruik ook gewoon die stem uh, ga vormen door, door lager te gaan zitten, zeg maar. Niet te ja. laag, want dan word je een bas, want ik ben tonoor. En nou heb ik het, dan het idee, en dan moet u mijn antwoord op geven, daar hoop ik tenminste op, want ik heb professionele ja. les op het moment, ja. dat ik dan op een gegeven moment. Maar en mag dus ik al wat hele... zeggen? Ja, natuurlijk. Um, uh, want dit is denk ik voor de luisteraars heel lastig om dat te snappen. Er zijn twee soorten laag. Je hebt laag qua toonhoogte, dat je la, la, la, la, dat is laag. Maar je hebt ook laag in je lijf. Dus dat je zeg maar van je keel naar je borst, naar je buik, naar je, naar je onderbuik, dat is ook laag. En dat soort laagte, dat is natuurlijk heel handig... want dan wordt een stem mooier van. Want je hebt die ja, trillingen ja, ik... en die stem wordt ja. mooier... naarmate de klankkast groter is en naarmate er meer mee trilt. En ik denk dat u daarmee bezig bent, klopt dat? Dat klopt. En, ik, en dat ik, kan ja, dus... ook in de spreekstem, kan die diepte erbij komen? En die diepte die gebruik ik dus zelfs nu niet in het dagelijks spreken. Nee. Kunt u dat proberen nu? Uh, dus dat hij zegt, uh, um, goedenacht... Nou, als ik... Als nee, ik dan moet u mij geven. Ik kan niet, niet uh, voor u zingen, maar Nee, nee, nee. Als... Ik wil niet dat u zingt. Ik wil dat u nu tegen mij zegt: Goedenacht, Elisabeth. Goedenacht, Elisabeth. Ja. <laughs> Doet mij zelfs wat dit. Ja, dat is fijn. Ik um... heb een eer u te ontmoeten. Ja, en dan. Op de radio. Dan, en dan kunt u die stem best wel hoog houden. Dus hoe niet 'Goedenacht, Elisabeth' maar 'Goedenacht, Elisabeth' en dat het wel resoneert helemaal tot een avond. Probeer. Goedenacht Elisabeth. Mm -hmm. Ja, dat uh, was iets minder hè. Ik heb toch liever die lagen. Mag ik die nog een keer? Goedenacht Elisabeth. Ja, wat fijn om elkaar te spreken, zegt dat ook eens. Wat fijn om elkaar te spreken. Ja, is dat ongeveer wat u bedoelt te doen? Nou, het, ik, ik, ik merk nu uh, dat ik moet oppassen. Ik heb dat een keer een week geprobeerd... En toen kon ik dus niet meer praten. Oh jee. Ja. En nou toen weet u, kon ik, ook ik niet kan. niet meer zingen. Ja, dat is niet goed gegaan dan. Eh? En dan zou ik zeggen, vooral veel voeling houden met uw eigen docent. Want dat is toch echt wel heel... Ja, dan moet ik u zien en dan moeten we echt een tijdje werken. Nee, maar het doel van mijn vraag was dus... En daar hoop ik dat we dan nog antwoord op geven. Want dan moeten we meer mensen natuurlijk bellen. Ja, nee, tot slot inderdaad. Dat is, dat is mijn ideaal dus. Ja. Uh, ik ben aan het oefenen, aan het trainen met me zingen... met alle techniek die je maar kan bedenken. Ja. En... Ik wil dat ook via mijn spreekstem zien te bereiken. Dat ik daar verder mee kom. Dat ik de hele omvang van mijn lichaam en mijn stem... Maar, maar wat is dan ja. de vraag? En dan gaat het nou, of dat dan inderdaad een keer komt. Dat ja, ik dan een oh, keer... nou ja. Waarom niet? Als u dat wilt, dan gaat dat zeker gebeuren, ja. Daar heb ik ook alle vertrouwen in. Ik ga uh, nu wel beëindigen dit gesprek. Want er zijn inderdaad heel veel mailtjes, heel veel tweets... en heel veel Dank telefoontjes. De dus bedankt, hè. Bedankt voor het bellen. Ja. Dag. Ik ga even de, de tweets doen. Er zijn echt veel. Ik, ik moet altijd even kijken waar dat begint. Hè? Want die van gisteren staan er ook nog gewoon bij. Uh, mm, mm, mm. Even kijken. Uh, meneer Hilterman heeft ook een hele markante stem, zegt uh, Peter. 1974. Daar kan Ivo opstelt het toch niet tegenop. Ja. Dan hebben we, eh, jammer genoeg is dit op zo'n onmogelijk tijdstip. Casa wordt verplichte lesstof voor onze radiostudenten. Nou, vind dat vind ik ook. Dat hebben vind we dan toch mooi bereikt. zou trouwens voor elke uitzending van ons moeten gelden. <laughs> uh, gerust tel, stel tweet. Deze uh, aflevering van Kaas met stemexpert uh, Ebbing... wordt in podcastvorm radiolesstof. Oké, okay, nou, wat gaat maar door. Uh, wat klinkt je mooi, zegt iemand tegen jou. Oh. En dat is Irene Vinkel. ken je die? Oh, ja. Ah. <laughs> ah, dat dacht ik al. Uh, en dan gelukkig... Uh, oh, inderdaad, gaat weer over die les, denk ik. Uh, over de podcast die dus morgen al te beluisteren is. Even kijken, oh. dan hebben wij hier... Uh, lijkt mij een hele interessante uitzien worden. Dat, is, nou, dat klopt volgens mij. Vandaag eindelijk de podcast van. Oh nee, dat is ook niet. En Ivo Osveld heeft de perfecte stem voor Sinterklaas. Ja, dat kan ja, me iets bij voorstellen. Daar kan ik mij ook iets bij voorstellen. Hoewel ik moet zeggen dat de nieuwe Sinterklaas ook veel uh, belofte inhoudt. Oh, maar dat sluit elkaar niet uit. Nee, natuurlijk. Er zijn veel verschillende Sinterklaas. Maar ik vond de, de nieuwe Sinterklaas vond ik wel, een, wel een. Ja, die had een goede. Uh, laagte aan het einde van de stem. Die zegt zo. Ik mis is het. Ik mis Sinterklaas Bram wel een beetje, want die vond ik wel heel leuk. Um, Sinterklaas Bram was naar mijn smaak een beetje te speels. Oh, ja, dat vind ik juist leuk. Ja. Maar dat Sinterklaas, de Klaas? Nee. Oh, okay. nou ja. De baas is de baas. Goed, we gaan even <laughs> weer naar wat. Of niet? Nee, nee, nee. We gaan eerst nog naar wat mailtjes. Dan uh, zie ik hier een mail van Jan Bakker. Die schrijft: Hoi Klaas, geweldig jouw studiogast. Er blijkt maar weer in de simpelheid ligt de waarheid. Het leuke is dat er blijkbaar mensen zijn die dit soort dingen doorzien. En de basisprincipes van de communicatie terugbrengen tot iets uh, heel eenvoudigs. Nou, mooi compliment. Ja. Uh, neem niet weg dat ik nog een vraag heb. Als ik jouw ja. stem hoor, Klaas, zegt hij. Uh, ik hoop niet dat, je, dat, je, dat ik je daarmee kwetst. Dan denk ik altijd dat ik nou oh, Thijs van der Brink hoor. Oh, ja, daar is hij weer, ja. Dat hoor ik heel vaak. Uh, dat lijkt me met alle respect voor Thijs toch een heel ander type. Kan Elisabeth daar een verklaring voor geven? Ja, dat is lastig, denk ik. Ja, ik kan niet echt een verklaring geven, omdat ik eerlijk gezegd Thijs van den Brink niet zo goed ken. Um, maar het zou kunnen zijn dat, er, uh, dat jullie dezelfde melodie gebruiken. Dus dat jullie dezelfde... Dezelfde manier van vragen stellen, bijvoorbeeld. Ja? Althans, de, ja. de klank, de melodie. Dezelfde melodie. melodie. Ja. Dat, dan noem ik dat melodie. Zou kunnen. Ja. Is misschien iets van verbazing veel in, de, in mm -hmm. zijn stem ook. Misschien. Denk ik. ik ja, veel. en je hebt die lichte hoogte en die uh, strakke laagte. Zeg maar, uh, die laagte kraakt en die hoogte is heel licht. Is dat En goed? dat heeft hij ook. Is dat goed? Is dat goed? Natuurlijk is dat goed. Het is gewoon een goede stem. Dat leuk is dat aantrekkelijk. Oh ja. ja. Dat is aantrekkelijk. Oh, ja. Daar doe ik het voor. <laughs> even kijken. Deze mail is heel lang. Uh, maar dat gaat over... Die heb ik net gelezen. Dat is echt een mevrouw die... die oh, dat zegt, gaat over die, uh, die kinderen. Ik ben een trouwe luisteraar. Uh, oh nee, dat, kan ik dan, dat is leuk om te horen. Uh, Loes is dit trouwens. Zij is remedial teacher. Ze werkt met kinderen. En ze zegt... Uh, dat even samengevat. Uh, als ik uh, een, een slechte dag heb... Dan pikken die kinderen dat meteen op. Dat, dat voelen ze aan. Ja. En dan zeg ik ook... sorry. Jongens, ik heb niet zo goed geslapen. Uh, nou, er is iets uh, waardoor ik me niet heel lekker voel. En, uh, uh, en dan klinkt haar stem, zegt ze, ook heel anders dan anders. Ja. En ze zegt erbij dat dat dan niks met die kinderen te maken heeft. Maar dat, ja. dat is dus zo. Je stem klinkt op uh, de ene ja. dag heel anders dan de andere dag. Ja. Nou ja, dat is niet voor niks dat wij aan de mensen waar we van houden ook horen: van of er wat is dat iemand uh, zich verkneukelt en iets leuks binnenhoudt. Of dat iemand probeert om uh, met een glimlach te staan terwijl hij van binnen huilt. Dat horen wij. Natuurlijk ja. horen we dat. Ja. Sommige mensen kunnen dat wel heel goed verdoezelen. Ja. Maar de stem ligt nooit. Of wel? Oh. Ja. Mm. Nou, dat kan ik ook niet zeggen hoor. Dat weet ik niet. Ik denk dat sommige mensen meer laten horen in hun stem dan anderen, ja. Ik ga weer even naar een mailtje, deze keer van Barnegin. die schrijft... Uh, deze vraag past niet in een tweet, dus maar even via de mail. Wat ik bij Ivo opstelt en Piet Hein Donner uitermate irritant vindt... is dat zij de A-klank door de neus laten gaan. Dit komt op mij over als een poging tot ingetogenheid... omdat de A nogal opvallende en doordringende letter is. Ik vermoed dat deze poging tot ingetogenheid te wijd is... aan de typisch Nederlandse cultuur waarin je vooral niet mag opvallen en schreeuwen. Uh, en schreeuwerig mag overkomen in tegenstelling okay. tot bijvoorbeeld de Amerikaanse cultuur. Wat heeft... Elisabeth Ebbing, daar als stemspecialist over te zeggen. Ja, ja dat is geweldig. Dan, dan hoor je dus een bepaalde klank. En daarin, uh, daaruit concludeer je een bepaalde uh, uh, motief. En een bepaald idee van dat mensen dat proberen ja. te doen. En dat... dat dat heb je met al die verschillende dingen, hè? Zoals bijvoorbeeld dat uh, de, de zachte zachtegenieten en dat deze dingen, dat mensen, dat mensen die zo praten dat die het achter de ellebogen hebben, bijvoorbeeld. En inderdaad die, die uh... veel corruptie in Limburg, hè? Ja, ja nou, ja, dat, dat, nou. Dat kan ook geen toelichting. Ja, en dan die Groningers die zijn zo straight en netjes. Mm -hmm. mm. Ja. <laughs> ja. Maar um, uh, ik heb zelf bij die a van deze mensen heb ik dat niet. Maar ik denk dat, dat meerdere mensen dat wel hebben... bij die A van Opstelte. En het komt natuurlijk omdat in het accent dat hij gebruikt... is die tong vrij ver naar achter gekanteld. Diep in de keel. Zodat je geen open... Uh, uh, uh, hoe heet dat? Open keel gehad? De bocht? Oh nee, dat is veel te technisch. In ieder geval, het ligt aan hoe zijn accent is. Het is een accent. Het is volgens mij niet een, een, een poging tot dicht houden. We moeten het hem niet kwalijk nemen. En de heer nou ja, dat kan best. Dat mag je iemand best kwalijk nemen. Ik vind ook, je, je krijgt gewoon een gevoel bij een stem. En dat heeft ook te maken met ja, waar je van houdt. Ik was uh, uh, ooit verliefd op een Groninger. En ik vond echt alles wat naar Gronings zweemde geweldig. Ja, en op dat een is gegeven moment, dat is nu hoordeel. helemaal over. Ja. Ik heb nog steeds. Ja, maar zie je, je hebt associaties met bepaalde klanken. Ja. Marja heeft uh, gemaild. Ik heb een hele heldere, duidelijke stem. Iedereen herkent me aan mijn stem. Dat vond ik mm -hmm. wel eens vervelend. Dan dacht ik, die stem van mij. Maar daar heb ik nu geen last meer van. Ik zie nu de voordelen daarvan. En ik zing ook met veel plezier al 25 jaar in een koor. Zo. Dat was Marja. Fijn. Uh, interessant en ook een beetje irritant. <laughs> <laughs> even kijken. Wil mevrouw Elisabeth, ondanks deze onaardige opmerking... Uh, mij de techniek uitleggen van de ademsteun. Toch maar even doen. Ja, nou ja, ademsteun is eigenlijk iets wat komt uit de zangtechniek. En zoals ik net al heb proberen te uitleggen... Is, heb je eigenlijk heel weinig adem nodig om te spreken. Dus die grote diepe adem die wij uh, nemen um, um, is, is veel te veel. En... Um, uh, ik wil eigenlijk zeggen dat zodra ik het begin te hebben over adem... ik weet niet of jullie dat ook allemaal hebben... dan begin ik eigenlijk al in disbalans te raken. Adem is zo gevoelig en is zo... zo uh, secuur afgesteld dat je hem zo in de, in de uh, disbalans hebt. Hoe minder je erover nadenkt, denk ik, hoe beter het is. Die stem hoeft dat eigenlijk met maar heel weinig adem te doen. En zodra je dit soort dingen gaat horen... dan um, zit je eigenlijk niet lekker in je, in je stem... en moet je ook steeds weer bij gaan happen. Dus dat willen we niet hebben. Nou, dat was dat. Bij bijzingen gaat over dat je de inademingsstand... Dus het lage middenrif, je lage onderbuik, je bolle bovenbuik... dat je je inademingstand zo lang mogelijk behoudt. Dus het gaat over een laagte, breedte spanning in je lichaam. Het gaat helemaal niet over het aantrekken van je six-pack... zodat je de lucht er maar onder zoveel mogelijk druk uitperst. Dat wil ik er eigenlijk over kwijt. Dus je moet het loslaten? Laat het hangen? Nou, het gaat, het gaat over... Breed en laag houden. Hoe, maar hoe hou je dat breed? Nou, je ademt in. Oh, het, oh, het is lastig. Oké, je maakt je navelbol. Ja. Ja. En dan voel je ook dat je, dat je middenrift naar beneden zakt. Dus dit stukje is ook ja. ruim. Hè? Dus je ribben zijn niet Hele ingezakt. De bolle navel. Ja. Mee. En dan begin je met uitademen. Maar dan begin je dus niet met alles meteen naar binnen te trekken. <lacht> Snap je? Oh, Oké. Okay. Maar je houdt dat naar buiten. En zo steun je die adem zodat hij niet brrr, als een vulkaan dus, naar buiten gaat. Dus je buik een beetje naar buiten duwen. Dat Het helpt. gaat eigenlijk over meer over adem inhouden dan adem uitpersen. Oké. Okay. Ik, ik heb mijzelf namelijk aangeleerd om mijn buik altijd in te houden, omdat ik hem net iets te ja. ontsierend vind. Ach. Dat is toch best lief zo'n mollig. <laughs> dat is dan mollig. Dat is nou ook weer... Nee, dan... <laughs> dat neem je terug. Hé, hey, dit <laughs> valt mijn koptelefoon uit. Ja. Ik ga opeens heel hoog praten. straf. Mollig. Mo ik kijk even naar de... Dat is toch niet mollig? Nee, zie je? Ja, hij knikt nee. Uh, we gaan even weer naar de telefoon. Meneer Elderszoon. Ja, dat ja, daar is hij. Ja, daar is hij. Goedendag. U bent mevrouw, hè? Of niet? Het is zo dat ik... Uh... De, ik ben nu een beetje schorrig, ja. maar de laatste tijd als ik dus zakelijk bel en zo en ik kondig me aan met elderson, dan wordt dat gesprek vaak afgesloten met uh, goedemiddag mevrouw, goedenavond ja. mevrouw. Ja. En dat is drie van de tien keer. Ja, ik zei het ook net al. Ja. En ik heb, het, ik heb daar meerdere malen op gereageerd, maar dat doe ik niet meer. <laughs> en nou kan mijn leeftijd het misschien zijn, want heeft het er ook wel over. Ik ben inmiddels negentig jaar. Oh, nou... Ja, ik weet niet. Komt mijn, vrouw nou, mijn stem nou zo over? Um, uw, ja. Heeft u de radio aan, uh, meneer Elderson? Nee, die heb ik uitgedaan. Oh, ja. uw, stem, uw stem klinkt hoog. Ja. Maar ik denk waarom het vrouwelijk lijkt... is omdat u veel uh, hoge uh, uh, een melodielijn hebt. Dus dat u met Elderson... Ja. Hè, en, en, terwijl een, een uh, mannelijke melodie zou zijn... met Elderson... Dus dan blijft hij wat meer... Kijk, want ik hoor u nu zeggen... Ja, ja, dat is heel laag. He? Ja, ik en, begrijp en... het. Ja, dus u gebruikt uw stem met een wat uh, uh, vrouwelijke melodielijn. Ja, ja, ja, ja. Dus als u, die, als u de, de eindes van wat u zegt naar beneden, dus naar de laagte brengt... Ja. Dan, zal, dan zal, denk ik, niemand uh, die vergissing maken. Ja, maar ja, het, het is de wel nee, dat ik van mijn 90 jaar toch. dan zeg maar. 88 jaar. geen vrouwelijke stemmen gehad heb. Of ik begrijp, oh. het, ik begrijp dat niet. Nee, nou wat er ook gebeurt. is uh, dat je naarmate je ouder wordt. je um, kraakbeen blijft doorgroeien. Ja. En die stemwanden die zitten in het kraakbeen. dus die worden op den duur ook. die krijgen een nieuwe vorm. Ja. En het kan zijn dat er bij u. Uh, uh, nu, dat die stemmannen nu ook uh, zeg maar ietsje strakker zitten, omdat, die, omdat het slothoofd wat groter is geworden. Dus die stem verandert naarmate je ouder wordt. Ja, bereid. Dus ik moet toch maar gedeeltelijk als vrouw doorgaan als ik met iemand. Wel, kan... nee, u moet gewoon een beetje die, die, die eindes van die zinnen omlaag brengen. Ja, maar en wat u hoorde gedecideerder vrouwen, spreken. U hoorde het wel, wat ik zei. Dat u een beetje vrouwelijk overkomt. Ja, maar u zei ook hallo, met elderson. Maar u kunt ook zeggen, hallo, met Eldersson. U, ja, u kunt het strakker brengen. Do doet u dat eens, meneer Eldersson? Wat zegt u? Dan kunt u het een beetje donkerder zeggen. Een, een beetje donkerder, ja, dat kan ook altijd. Hier, hier, oh, dit, dit. Stoere kerel. Dat is echt geen enkele vrouw, hoor, dit wat u nu zegt. Nee, nee ik kan ook natuurlijk wat, wat ja, zeg maar, lager spreken. Maar mijn gewone spreektrant... Ik, uh, ik leid op mijn leeftijd nog een, een Brits club. Ja. Dus daar moet ik de mensen ook nog wel eens even toespreken. En ik heb dan een beetje moeilijk voor een stemverheffing. Ja, ja. Dat vind ik een beetje, ja, of ik me daar nou voor schaam, weet ik niet. Maar ik, uh, ik, ik ben ervan ja. dat het als geverig wordt. Ja. ja, net de mensen nemen niet zoveel ruimte in. En het is meestal zo dat als je even een stilte vraagt, dat iedereen doorkakelt. Ja. Ook zelfs de mensen die af en toe stroepen. Die, die zitten dan als ze een gesprek hebben. dan kakelen ze gewoon door. Ja, ja. maar ja, het is natuurlijk ook wel een gezelligheidsvereniging. Ja, natuurlijk. Het, ja. Is hard, het is hartstikke gezellig. Ja, nou. U klinkt in ieder geval heel vitaal, vind ik, voor iemand <laughs> van 90. Ja, dat, uh, dat mag ook zijn. Alleen uh, ja, mijn wervels doen het niet meer zo goed. Oh. Maar nou, uh, dat is het bolletje blijft goed. Ja, nou, hartstikke mooi. Maar ik weet in ieder geval, ik, moet, uh, ik kan mijn stem iets lager laten zitten. Ja, aan Ui. het einde van een zin omlaag. Nou, een beetje. Ja. En dan komt het goed. Ja, dan komt het helemaal dan goed. Het. Dan, dan, dan zijn ze meteen stil bij die Brits Club, dat weet ik zeker. Mag ik ja. u uh, danken voor het bellen meneer Eldersoon Ja, ook leuk dat ik dit antwoord gehad heb en verder succes met het programma. Dank u wel. Ja. Goedemiddag. Dag. Bart. Hoi, goeiedag. Um, wat ik aan die dame wil vragen is... Uh, of zij dus inderdaad, uh, als ze iemand niet ziet... ook um, uit de stem kan afleiden welke persoon dat is omdat het namelijk uh, een, uh, echt een bekend voorbeeld is uh, van de verrastwagenchauffeur die, uh, die jarenlang met een meisje van zijn uh, opdrachten uh, had gekregen. En hij was echt verliefd op haar stem. En toen kwam hij een keertje binnen toen zag hij dit meisje en hij flipte gewoon echt uit zijn dak. Gewoon van, oh, die is lelijk. Ja, nou zeg. Dat is nou ook droevig voor die arme schat. Maar ja, um, ja. Uh, er is zo'n onderzoekje. Ja, er zijn honderdduizend van die kleine psychologische onderzoekjes gedaan. Maar dat is gedaan over mannenstemmen. En die mannen zeggen dan A, E, I, O, U u op verschillende hoogtes. En, en er zijn vrouwen geweest die dat hebben geanalyseerd. En de vrouwen vinden die lage stemmen vinden ze meer borsthaar hebben. En uh, groter en breder zijn, en ook geloof ik donkerder dan de mannen met hogere stemmen. En uh, van tevoren was even gecheckt of hun uiterlijk en hun stemlaagte. Um... Nee, maar zeg je, kan ik een beetje wat voor gek houden? Ik ben een nou, Limbo, ja. Ik ben een uh, Limbo, hey, ja. Precies. Dus uh, uh, je, je kunt allerlei conclusies trekken aan een stem. Maar dat, uh, daar is niet een, uh, een verhouding tot het uh, ja, lichaam. Ik anders, ik, ja, kom maar als ik ga anders, dan ga ik toch anders praten. Ja, en dan krijg ik ook een andere indruk. Ja. ja. Dus je kan inderdaad iemand voor de gek houden. Hoe zie je eruit, Bart? Ik? Ja? Nou, uh, als, ik, als ik in de spiegel kijk, dan, uh, dan, dan, dan springt die spiegel uit elkaar. Dat, uh... Niet weet. Je, bent, je klinkt ontzettend mooi, ja. Je, ja, je klinkt helemaal niet lelijk. Nee. <laughs> dus je zou zeggen iets met vrachtwagenchauffeurs misschien. Ja, nou ja, goed, dat moet het ook zijn. Dus, nee, maar, dus, maar je kunt dus mensen voor voeren. Nou ja, mensen herkennen mijn stem wel. Ja, dus, nou ja. Je kunt, dus, je kunt mensen voort, de, geheimen, de, gek de gek houden. Tuurlijk. Ja, dan komen ze Ja, Ik ben een very, very one. Ik kom als zoon. nou jongen, ik, maar, ik weet het wel, helemaal. Je ja, moet, je moet leuken leuken. worden. Ja, precies. Hartstikke leuk. Dank je wel, Bart. Oké. Okay. Voor het bellen. Hoi. Hoi. Doeg. Um, Isabel. Ja, ik spreek met Isabella uit Voorburg. Dag. Dag. Goedenacht, Goedenacht. Elisabeth. Ja. Ik wilde, eigenlijk is mijn vraag al. Oh, ik zet mijn radio even af. Eigenlijk is mijn vraag eigenlijk al gedeeltelijk beantwoord. Ja. Omdat ik hoorde dat iemand die ouder wordt. hoort men vaak dat dat een krakende stem wordt. Ja. En u hebt al gezegd dat dat in verband staat met bindweefsel ja. enzovoort. Ja. En je hoort dus ook vaak aan uh, een stem of iemand, uh, ja, of twintig, dertig is. Ja. Dan heb ik dikwijls uh, een enquête en dan wordt er opgebeld. En dan laat ik de mensen hun verhaal vertellen. Mm -hmm. En dan zeg ik, ja, maar ik ben al een beetje op gevorderde leeftijd. Oh mevrouw, uw stem klinkt nog zo jong. Mm -hmm. En hoe komt dat dan eigenlijk? Dat de een eigenlijk bevoor, ja, wat is bevoorrecht? eigenlijk bevoorrecht is. En kunt u nou ongeveer nagaan hoe oud of ik ben? Dat zou ik toch wel eens leuk vinden. <laughs> ja, maar, oh, maar als ik u dan te oud schat, dan is het zo erg. Nee, okay. heeft niks. Je mag er vier maanden naast zitten. Vier maanden naast zitten. Ik denk toch dat u de zestig wel gepasseerd bent. Ik ben volgend jaar negentig. Kijk. Ja, Alweer ik... een, iemand van negentig. Wat, wat geweldig. Wat zijn er, wat zijn er uh, heerlijk oude luisteraars. Ja, wat, maar ja, ja, ik ben speciaal omdat ik dus... Ik wilde ook vragen. Ja, het is misschien ja. een domme vraag. Kan een stem slijten? Want ik heb heel wat afgesproken in mijn leven. Ja, en, nou, nou ja. Mijn... Ja. ja. Met zang is het wel zo. dat Ik heb uh, dus... vroeger gezongen, maar uh, nou ja, ik ben een babbelaar. <laughs> ja, je zou het ja, niet zeggen. Ik weet niet of dat invloed uh, heeft. Ik denk, nou ja, u bent het levende voorbeeld van dat de stem uh, uitstekend in orde blijft. Hoeveel je ook babbelt. Het is ongelooflijk. Per dag klapperen de stembanden drie tot zes miljoen keer. Er zit nogal wat tussen. Nou ja, maar het is nogal veel. Nog dat ook, Het ligt eraan. Ja, ik zeg, ik was nog geen jaar, toen begon ik al te spreken. Kijk. En nu, iedereen, want dan hebben ze een enquête, en dan zeg ik, ja, maar luister eens, dat zal voor mij niet meer gelden, want uh, ik ben dan zo, nou, toen was ik al ja. 88. En nu, uh, ja, dan schijnt mijn stem toch uh, niet overeenkomstig mijn leeftijd te zijn. Nou. nou. Maar hoe komt dat dan? Ja, dat, ja, dat, u, u, kijk, er zijn altijd uitzonderingen. <gül> er zijn ook mensen uh, van negentig die helemaal niks meer kunnen. En u nee. bent gewoon nog heel vitaal en het gaat nog allemaal lekker. Ja, je, hebt, je kan pech hebben en geluk. Ja, dat weet, u, dat natuurlijk. weet ik toch niet. Nee, dat nee, kan ik nee, echt nee, niet nou, zeggen. Ja. Dus het is dus niet dat een stem slijt. Maar wat u dus vertelde, dat bindweefsel schijnt bij mij dus nog ja, niet aanwezig. Een aan stem wezen. kan zeker oh, slijten bij verkeerd gebruik. Oh, ja. Als mensen, hè, dat, dat hoor je ook vaak van popzangers... Ja, ja, ja. Die dan uh, um, knobbels op de stemmen hebben, ja, ja. ja dat, is, dat is misbruik. Ja, nee, no, dus dat, dat kan dus wel. wel. Ja, dat kan dus wel. Ja. Dus uh, ik moet mij, ja, je kan je stem niet. Nee, dan niet heeft meer, u, dus. dan heeft u dus geen, uh, geen, dan heeft u uw stem goed gebruikt. U heeft op goede wijze gebabbeld in uw leven. Nou, feit, in ieder geval, ja, mijn vraag was al gedeeltelijk beantwoord, maar dat heeft dus verder, uh, nou ja, dan kan ik nog een tijdje vooruit. Ja. Ja. ja, nog ja. jaren. Dank ja. u wel voor het bellen. Goedenavond. Dank u wel. Dag. Dag. Ik doe weer even wat mailtjes tussendoor. Dan ga ik straks ook weer naar de tweets. Even kijken, Rudy Stalen. Uh, geachte redactie, ik heb een vraag aan Elisabeth. Hoe komt het toch dat een stem bij de een onsympathiek, onaangenaam overkomt... en dat iemand anders dat helemaal geen nare, onaangename rotstem vindt? Ja, dat is... Dat is Hoe ja, kan dat? Mensen zijn niet allemaal hetzelfde. Dat wordt een enorm algemeen ding. Want ik moet natuurlijk weten welke stem u het over heeft. U heeft het vast over een bepaalde stem. Mail nog even over welke stem u het heeft. Dan komen we daar straks op terug. Ja. Rudy Stalen, nog even mailen. Misschien is dat wel niet zo. Hè? Dat weten we. Dat, misschien is het wel een algemene vraag. We gaan even naar Maria. Mostert. die is uh, 21 jaar. Ja. En zij schrijft... Ik heb al lange tijd last van het feit dat ik niet gehoord word. Tijdens oh. momenten... Bijvoorbeeld besprekingen dat iedereen wat zegt, hoort niemand dat ik ook wat zeg. Ja. Daarnaast hoor ik ook vaak, wat zeg je? Ik heb denk ik gewoon een zachte stem. Ja. Het zou leuk zijn als ze even belt, Maria. kun je niet vertellen? Ja. ik lees ondertussen even door. Ja, Maria, uh, en, en ik kan niet, ik kan niet instant uh, daarbij helpen. Dat, dat kost gewoon wel... Maar ik een... ben ook nog niet klaar. Oh, oh. <laughs> maar, maar denk, ik wou nog even zeggen, dat kost... Dat kost... Niet zo heel lang. En ik zou het zeker even uitproberen om daar hulp bij te zoeken. Want het, het is vaak helemaal niet zo ingewikkeld. Maar bel even, Maria. 0800 Ik denk, zo is het nou eenmaal. Maar zo doe ik nou eenmaal. Want de meeste stemproblemen komen voort op uit hoe mensen hun stem behandelen. Ze zegt overigens niet... dat ze wel eens geprobeerd heeft te schreeuwen. Ja. Maar dat dat niet lukt. Nee. Ja, dat klopt. En ze wordt schor als ze harder gaat praten. Ja, nou, maar er is dus wat aan te doen. Heel vaak. Het zou leuk zijn als Maria even belt. Want wat ik dus wilde zeggen is dat veel problemen komen niet uit de hardware, maar uit de software. Dus dat doe je zelf. Hoe je het doet. Ja. Dus de stembanden die zijn goed, maar die hoe je ze wel. gebruikt, ja. dat is dan even wat anders. Ja. Dan hebben wij nog meer mail. Namelijk van Jos. Mooi onderwerp, Klaas. Tegenwoordig lijkt. Dat de G's steeds harder worden. De G's. Hij is een, het is een Brabander in deze. Oh, okay. de irritante vormen neemt dat aan. Als onversneden Brabander heb ik een zachte G. En het lukt me niet eens om de harde uit te spreken. Elisabeth, haar G spreekt zij mooi uit. Waarom zeg je dat niet over mij? Als ik vraag. Nee, maar die van mij is aan mooier zachte... dan die van jou. Ja, is die veel mooier? Weet ik veel. Ik heb ook een hele leuke G. Um, en... ja, is het, heb jij ook het gevoel dat hij steeds harder wordt? Nee, dat is me nooit opgevallen, maar ik zal er nu op gaan letten. Oké, okay, dankjewel Jos. Maar Jos, uh, zachte geest zijn hot, hè? Hadden we oh, het net over. Ja, dus misschien... Ja. Oh nee, dat hebben, dat hebben we niet gezegd voor de... Voor de Jawel, de, ja, dat hebben we de... gezegd. In de uitzending, ja? wel, anders oh. zeggen we het nu. Ja. Uh, ik kan niet wennen aan de stemmen van Siebrand Haarsma-Buhme. Ha van haarsma Buma is het trouwens. Oh, Hij ja? blok. Dus de, dat zijn de fractievoorzitters van het CDA en de VVD. Die hebben zo'n Engels accent of wel een rollende R. Is dat vanwege uh, het feit dat ze veel in Engeland of Amerika zijn geweest... Weet je, ja, je moet echt alles weten vannacht. Uh, er zijn mensen die al 30 jaar in Canada wonen en als ze Nederlands spreken, dan hebben ze helemaal geen accent. Ja. Ja, wat moeten we daarover zeggen? Nou ja, een sommige mensen hebben een beter muzikaal gehoor dan anderen. Sommige mensen kunnen heel makkelijk stemmetjes, zoals we net al hoorden, of andere talen spreken. En voor anderen is het ook na 30 jaar nog onmogelijk om dat te doen. Ja, dat is een kwestie van uh, dat niet alles eerlijk verdeeld is. Denk ik dan maar. Ja. Um, ik... En ik vind van Simon Haarsma-Buma... Haar ja, ik, ik, ik heb eigenlijk nog nooit op zijn R gelet. Het spijt me. Sibrand. Ja. Sibrand. Ja, ja. Okay. Uh, uh, ik kijk even naar de, twitters, de tweets weer. Er is er uh, Abdel K. Benali. Luistert ademloos naar... Is dat Abdel K. Benali? Ja. Luistert ademloos naar K. Saluna, dat is leuk. Uh, iemand anders. Roosmarijn. Liene staat erachter geboeid. Kan Wel even, even ademen af en toe, hoor. anders word je zo duizelig. Ik, hè? Nee, hey, hij. Oh, in een, oh, zo, ja. <laughs> um, in een drukke kroeg ben ik binnen mum van tijd schor, ja. zegt zij. En ja. aan een grote tafel word ik niet goed verstaan. Zijn daar ja. tips? Ja, tips. Jazeker, de menselijke oor is... Uh, uh, uh, hoe heet het? Uh, goed ingesteld op scherpte. Dus als je luid wil zijn. Ik, uh, ik ga nu even luid. Dan, dan moet je dus niet. Hé, hey, hier! Uh, je moet niet uh, heel veel lucht zetten. Maar je moet. Hé, hey, hier! Je moet scherpte maken. Uh, want scherpte horen oren beter. Dus je zegt niet. Drie bier! Maar je zegt. Drie bier! Horen ze dat? Dan heb je sneller wat te dronken. Ja, ja, dan horen ze je beter. Dus als jij je, je stem in de kroeg meer op scherpte dan op luidheid focust... dan kom je volgens mij een stuk verder. Goed. Even kijken. Kan het zijn dat, een frequentie, dat de stem op een frequentie zit... die verdwijnt in het omgevingsgeluid? Oh, je bedoelt blind noise of zoiets. Hoe heet dat? White noise heet dat. Geen idee. Ik weet niet precies hoe dat akoestisch werkt. Daar moet je denk ik een akoesticus voor hebben. Ik ga even door, Harm en Bootsma. Hoe kunnen er mensen zijn die ontzettend veel stemmen... ontzettend goed kunnen imiteren? Ja. Hoe werkt dat met de stem? Talgroot bijvoorbeeld? Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, het is een, een, een combinatie van een muzikaal gehoor. Dus je hoort wat voor melodie iemand gebruikt. En, uh, uh, dus je, je, je luistert heel goed, je kunt goed luisteren. En je hebt een, een soepele dictie. Dus je kunt veel verschillende uh, uh, dicties maken. Maar ik geloof ook dat het heel erg mee te maken heeft... dat je zin hebt om in iemand anders huid te kruipen. Dat je dat, dat, je dat ook uh, uh, lekker vindt om dat te doen. Kan jij het? Ja, ik doe het wel. Ik, ik heb het vroeger wel gedaan. Ja? Ja. En dat is dus wel, <laughs> dus, ik kan aan je zien dat je het leuk vindt. Nou, het is ook zo dat ik het in mijn werk heel vaak gebruik. Omdat ik wil wie, wie voelen... Wie kan je goed doen? Doe er eens iemand nadoen. Mm, nee, nee. Omdat ik wil, ah, je kan dus niet nou, echt goed. Omdat ik wil voelen... Ik ben meer in de zin, joh. <laughs> of... Uh, uh, uh, hoe iemand iets doet. Dus ook hoe het voelt om dat typische stemgeluid te maken. En dan voel ik zelf ook al waar, waar het dan uh, verkrampt of waar het vast zit. En daarmee kan ik het ook veel makkelijker uh, uh, behandelen. Ik, uh, we hebben zoveel telefoontjes en. en het hartstikke leuk. is leuk. hè? We moeten eigenlijk tot drie ja, uur. Spitsuur, midden in de noc. Nachtvluchten, ja. daar luistert toch nooit iemand naar. Jens <laughs> um, uh, Jan, Jan, die schrijft, dat is ook leuk. Het is niet relevant om voor te lezen, maar ik doe toch. Wat houd ik van dit programma? Schrijft het is mooi, hè? Nou. Uh, per dag klapperen, de 3% Even kijken. Ik hoor uw stem uit Am in Amerika. Leuk online. Kun je iemand beïnvloeden oh. met de hoogte van de stem? Kun je iemand beïnvloeden met de hoogte van de stem, zegt zij. Margaret Thatcher had stemtraining. Ja. Ja, ja, ja. Dat is een bekend verhaal. Margaret Thatcher heeft, voor zover ik weet, geen stemtraining gehad. Um, maar wat zij wel ging doen, naarmate ze ouder werd, is dat in mijn boek staan twee filmpjes. Um, of tenminste, dus, ja, je kan in, in mijn boek filmpjes vinden met. Codes. En één is van toen zij uh, uh, ja, 30 was, denk ik. Ja. En één is toen ze 56 was of zoiets. En midden op toppunt van haar, van haar roem. En wat er vooral verschillend is, is dat zij haar zinseindes lager maakt en dat ze langzaam is. Want ja. die stem van haar die is Een heel grappig speaker. <laughs> I'd like to say about socialism. En dat is eigenlijk helemaal niet zo. <laughs> het is een, een, een buitengewoon leuk fragment. En ik zou er zeker even naar kijken. Thatcher on Socialism. Zoek het maar even op op YouTube. En je hoort dat het, het klankvindstem. Elisabeth.ebbing.nl, toch? Ook. Op elisabeth.ebbing.nl. E, even... Ik hoor het aan je stem. Dan, is het, um, uh, dan staat het bij Thatcher. Dan kun je gewoon okay. op Thatcher. Gaan klikken. we weer door. Maar, um, oh, we dus door. haar... Oh. <laughs> nee, gaan we door? Pardon. Het is dus niet zozeer de laagte. Als wel de ruimte die ze inneemt. Gaan we nu door? Ja. Uh, hoi, ik vind het een goed geschreven muziektekst de stem onbelangrijk maakt. Wacht even. Ik vind ja. dat een goed geschreven muziektekst de stem onbelangrijk maakt. Hoe slecht de stem is, als je de emoties maar voelt. Goedjes, Sebastian. Ja. Is dat zo? Ja. Oké. Okay. Maar uh, ja, moet wel iemand uh, m, liefdevol uh, zingen. Goed. Ja. Laureen. Oh, oh. hallo. Dag. Ja, Ik was, ik was zo aan het studeren met al die leuke informatie. Ik kreeg er allemaal wilde plannen van. Oh, nou wat voor ja, plannen dan? Weet, nou, iemand aan die je een schurft heeft, heet, bellen. En dan met uh, de uitspraak van Beatrix. Dat ja. hij een lintje krijgt. Ja. En die dan voor niks naar Den Haag bijvoorbeeld af te reizen. Dat lijkt me ontzettend leuk. Ja. Wat heb je Kun dan? je die nadoen dan? Zeg je? Kun jij die nadoen, koningin? Kun je haar nadoen? Ah. Als ik wel eens oud nieuw vier bij vrienden in een andere stad, dan klets ik binnen twee, drie dagen wel ook het geluid van de stad. Ja, ja, ja. Je laat je, je, laat je helemaal, helemaal beïnvloeden. Ja, leuk is dat. Ja. Ja, precies, ja. En wat voor wilde plan heb je nog, nog, ook, ook <laughs> ook nog gemaakt? Nou, ik had nog, ik had nog van die vragen. Ja, ik was zo nieuwsgierig dat ik toch uh, aan de telefoon bleef. Ja. Um, hoe kan het nou dat je een geluidsopname van je eigen stem... Ja. toch als heel anders hoort ja. dan dat je zo nu spreekt? En ja. ja. in de veronderstelling bent dat je klinkt zoals je... Ja. je ik, ik wil daar even iets aan, aan toevoegen, want er is ook een mailtje... met die strekking binnengekomen van ja. Esther. Die zegt, hoor ik, ah, okay. hoor ik ja. mijn eigen stem anders dan anderen? Ja. Ik neem aan van wel. En is het daarom dat mensen vaak moeite hebben met hun eigen stem? Ja, wat er gebeurt als je praat... is dat je stem resoneert in de botten van je schedel. En ja. dat klinkt dus veel warmer uh, uh, en, uh, dan je, dan je uh, wanneer je een opname hoort, dan is die resonans weg. En dan hoor je jezelf eigenlijk een beetje als een soort van uh, stripfiguur terug. Ja. Dus daar mist een soort van diepte in. Maar er is nog een ding, en dat las ik op een gegeven moment, toen dacht ik dat is helemaal waar. Je hoort in je eigen stem allerlei dingen waarvan je dacht dat je ze goed kon verbergen. Volgens mij voelen mensen zich naakt als ze zichzelf horen. Nou, reken maar voor je. Ja. Ik zing dus... ook alleen op vakantie op een heel afgelegen boerderij. <laughs> maar is dat zo? Ik, ik ja. moet het even tot me door ja, laten voor, dringen. Voor jou dus... is het misschien anders. Ja, ik hoor hem natuurlijk heel is. vaak. Ja. Maar, nee, maar, dus wat dan, maar dat je dan dingen in je stem hoort die je wilt verbergen. Zoals dat, uh, dat zenuwachtige trekje of dat hijgje. Of dat accent waarvan je dacht dat je het al lang achter je had gelaten. Ik, wat ik wel soms hoor is een ontzettend onnozel lachje. Nou, dat... Heel irritant. Dat je denkt: Krennig. ja, ja. De stem is glashelder, hij ja. is gewoon meedogeloos. Nou, en als stem... andere mensen, ik, ik klep er één minuut mee en ik weet precies wat ik eraan heb. Ja, de stem is, uh, nou. is gehoorzaam, Ja, maar dat. wacht even, wat die mevrouw daar zegt, dat, dat kan toch helemaal niet binnen een minuut precies weten wie je... Uh... Oh, jawel hoor. Oh, echt waar? En het, ja, en het, en, het, en, het, en het bekukelt me nooit. Nee, het, Want, het klopt, klopt altijd. Mensen, mensen veranderen ook niet. Na twintig jaar is het toch precies het prototype. Dus een, ja, we ja, zijn we nu wel een minuutje aan het praten, gaan. denk ik. Hoe is Elisabeth? Uh, ja, dan ga ik eens eventjes uh, zo top in het overbaan uh, met vrouw. alles erop en draag gooien. Hele top. Nee, dat ik niet doen. <laughs> <Nee>? <laughs> maar weet je, trouwens ook nog heel leuk... een stem zegt ook niks over het uiterlijk, ja. Nee. Want ik heb vroeger zelfs wel eens eerder verkering met een leuke vent gekregen... met een hele mooie stem die zo lelijk was als de nacht. Maar uh, die stem die was heel bevorderlijk voor de relatie, want die vond ik ja. eigenlijk belangrijker... Ja. Dan dat uiterlijk? Ja, dat, dat deel ik met u. Ik, heb ook dat ik, ik word verliefd op stemmen. En dan, ja, ook al is het dan nog zo'n rare, lelijke. Dat maakt dan eigenlijk niet zo heel veel uit. Nee, want ze worden er juist mooi van. Nou, Door die Borgen? Nou, ik vlief wel. Ik heb het geluk dat het bij mij allebei helemaal. Oh ja? <laughs> handig. Zit trek je te vissen naar een complimentje. Nee, nee, nee, nee, nee. Nou ja, je bent goed, zeg. Dat hoor, je, hoor je dat aan mijn stem? En uh, ik hoor nog, uh, ik had nog een andere vraag. Ja, tot slot, hè, want dan gaan we door. Korter dan. Uh, hoe doet Montserrat Caballé dat nou? Die kan minutenlang een toon aanhouden. Hoe ja. doet ze dat? Ze kan ja. heel lang haar adem inhouden dan. Ja. Nou, mooi ja. kort antwoord. Dankjewel, je wel, Oké, dag. hè, dag. Anne. Ja, ik heb een vraag. Dan moest je redactie hem lachen. Oh, yeah. oh ja, maar die lachen vrij ja. snel, hoor. Ja, ja. ja. <laughs> heb, je de, heb je de radio aan? Nee, ik heb de radio uitgezet, hoor. Waarom hebben we dan die echo de hele tijd? Nou ja. Ja, ik hoor ook een beetje echo met jullie, ja. Dan hebben misschien de telefoon. Wat is de vraag? Maar laten we de vragen stellen. Ik kan niet zo goed zingen. Ik kan wel goed praten. En ik heb een tamelijk hoge spreekstem. Maar ik kan alleen maar met Bob Dylan meezingen. De Beatles zijn voor mij al te hoog. Ja. En schreeuwen en gillen kan ik al helemaal niet. Wacht even, niet. we gaan even kijken of we Bo Bob Dylan... Zien? Hebben wij Bob Dylan? We gaan even Bob Dylan opzoeken. Hm. Kunnen we de, de daad bij het woord voegen? Um, en wat wou je vragen? Dan kun je die vraag vaststellen. Ben je Anne? Er? Ja. Meteen ja. gevlucht, ja. Wat wou je vragen? Anne? Ja. Oh. oh, Anne? Ik hoor haar wel goed. Oh, wil oh dat, mij wel. Wil je, wil je Anne, ja. wat wil je vragen? Nou, hoe kan ik beter zingen? Want ik kan ja. alleen maar met Bob Dylan mee zingen. Ja, oké. Okay. Um, ja, dat is niet 1, 2, 3 opgelost. Maar ik denk dat jij uh, over het algemeen, als ik het een beetje nadoe. Dan ja. zit er nogal veel heftige adem achter je stem. En als je het dus lang moet aanhouden, want met zingen, het verschil tussen zingen en spreken, is dat je langer een toon aanhoudt, dan, dan heb je al je kruid al verschoten in het eerste kleine stukje. En dan kom je niet in die lengte. Dus je zou over het algemeen niet zo, mm, niet zo stevig uit de hoek moeten komen, maar het allemaal ietsje vloeiender en lichter kunnen doen. Anna, ik heb een verrassing voor je. Oh, dat, ja. Ja, die, ja, die. Hoor je dat? Oh ja, en dat was die al. Oh, ik snap het. Ja? Anne? Ik Ze snapt snap het. het al. Anne, niet weggaan, hè? Let op. Hé, hey, hartstikke Nee, betaald. wacht nou even. <laughs> Is dat nou mijn microfoon? Anne, hoor je me? Ja, ik hoor je heel vaag, maar ik hoor je wel. <laughs> Oké, okay, nou, let op. Want, uh, even meezingen nu. Kun jij het vragen? Vra vra vra vra uh, uh, ga je meezingen, Anne? Ik hoor vaak iets op de achtergrond. Ze kan het niet horen. Lele, lee. Leek als mijn big brain has been. Ken je hem? Nou? Anne! Nee. nee. Dit is Bob Dylan! Lele, lee. lee, lee, lee nou, Anne gaat niet meezingen, volgens mij. Nee, dat een stukje ik nou, aan jou wel. Ja, nee, het, het, helaas. Dat moet je dan toch misschien maar uh, uh, alleen gaan doen zonder ons. Ja, maar dus wat lekker, lekker aan, losser, taal, losser het worden. Ja, Zacht, okay. Zachter, zachter begrijpen. Ja, maar dat is ja. bij zang wel weer mooi, een klein beetje echo. Anne, dankjewel voor het bellen. Ja hoor, hartstikke bedankt hoor. Doeg. Dag. Dag. Marieke. Hoi. Uh, ik Hallo. heb een vraag. Ja. Ik, uh, ik ben ontzettelijk gevoelig voor stemmen. Ja. En uh, ik, als ik een stem hoor, dan. dan uh, en misschien zit ik er meestal naast, dan vind ik of iemand sympathiek of onsympathiek. En sommige stemmen kan ik gewoon niet horen, dan gaat de radio uit. Yeah. Maar uh, uh, de stemmen van uh, de nieuwslezers yeah. en van de radiopresentatoren, die, en met name van nieuwslezers, on on uh, onder andere Rachid Finch, die vind ik zo ontzettend mooi. Ja. En dan denk ik van... En ik hoorde net van uh, de collega van, uh, van Klaas... dat, uh, dat, uh, dat jullie uh, stemtraining krijgen. Mensen die bij de radio werken. Maar mijn vraag is... Uh, je hebt net gehoord dat iemand overleden is. Of je hebt uh, een akelig bericht gehad. Of wat dan ook. Ik ben een heel emotioneel iemand. En aan mijn stem is te horen of uh, ik me rot voel of niet. Ja. En dan kun je nog zoveel stemtraining krijgen, maar je kunt je emoties niet verbergen. Dat is waar. En dat zit in je hele lichaam. U hebt, net, uh, u hebt uh, een half uur geleden ongeveer gezegd, ga eens naar beneden met je stem. Van je keel naar je hart, naar, ja. je, naar je navel. Ja. En wat je ook uh, uh, als je emoties meemaakt, gaat je stem automatisch omhoog. Ja. He, dan, want dan hoor je het verdriet in iemand. Ja. En mijn vraag is... hoe uh, mensen het voor elkaar krijgen... die stemtraining krijgen... of die ook getraind worden... om emoties weg te houden. Want nou, ik hoor uh, ook... Een presentatoren die, waarvan ik denk... je gaat het ja. dan. Maar <laughs> ik, denk, ik denk dat als je... Uh, uh, iets verschrikkelijks meemaakt. En je gaat daarna aan het werk... en als je werk dan toevallig nieuwslezer is... dan zet je die emoties eventjes opzij. Ja, en dan ben je op je dat moment doen? met je werk bezig. Dat kan. Je kan eventjes um, um, de, de emoties opzij zetten. Natuurlijk kan je dat. He, als, jij, als jij heel verdrietig bent en er komt een klein kind aan... Dan, ga je ook niet, dan blijf je dat ook niet doen. Dan, dan verstop je dat even. Dat kan best. Nee, maar goed... Als, als ik te heel verdrietig ben en er komt een kindje aan... of er komt een ja. postbode, komt lang, dan merk ik toch aan mijn stem... Dat nou, maar ik... ze kunnen je ook eventjes daaruit wippen. Je, je hoeft niet voortdurend in dat gevoel te zitten. Maar dat is meer zeg maar, dat gaat over hoe je met emoties omgaat. Dat is een ander ding. Er vragen mij heel vaak mensen van... Um, kan je mij helpen om mijn emoties te verbergen? Hm. Maar ik snap eigenlijk niet waarom dat nou zo nodig moet altijd. Dat zal ik me ook af te niet. vragen, ja. Dat, waarom? Ja, nou, dan hoor je die emoties. Wat is daar mis mee? Als, het, als er iemand dood is, dan ben je toch verdrietig? Dat hoort toch zo? Dat zou toch verschrikkelijk zijn als je dat niet was? Nou, um, ik ben het helemaal met u eens. Ik vind ook uh, dat je dat niet moet verbergen. Dat je gewoon, als je iemand hoort... Want uh, soms spreken eens een buurvrouw of een buurman... en dan, dan hoor ik het gewoon. Dan zeg ik, is er wat? Uh, en dan zeggen ze, hoe weet jij dat? Ja. En dan zei ik, ja, dat hoort ja. gewoon Dus je, je. Hoort, je hoort heel veel aan stemmen. Nou, dat is een, dat is een fijne uh, kundigheid. En ik zou die ook, je moet je gebruiken. En ook zoveel mogelijk mensen daarmee helpen met wat je kunt. Marike, ik wil het gesprek graag beëindigen. Omdat er inderdaad heel veel gebeld wordt en getwitterd. Dus ik okay. wil even naar de volgende. Okay, Dankjewel okay. He voor het bellen. Ja. Ja, okay, uh, ik zie hier nog een tweet binnen. Het is inderdaad Abdul Kader Benali. Kijk, oh. dit, dit is een schrijver. Hè? Die, die, die, ja. uh, en die zegt hier dat hij jouw boek gaat kopen morgen. Dat is toch nou, leuk? Buitengewoon verstandig. Juist wanneer, <racht> maar ook leuk. Uh, juist wanneer je veel spreekt, vergeet je de kracht van je stem schrijft. die morgen Ebbing's boek kopen. Nou, ja, ja, leuk. Ja, ja. Um, en nou heb ik hem groter gemaakt om te kijken wie die was. En nu krijg ik hem niet meer weg. Dus dat uh, ben niet zo handig mee. <racht> <is> lekker. Ja. <racht> ik weet niet hoe dat moet. Nou, dan laat ik het even. Even gaan we naar de volgende bellen? Mevrouw Willemsen. Hallo? Mevrouw Willemsen? Hallo. Ja, hallo. Ik zet de radio uit. Ja. Oh. Um, heeft u gehoord waar ik voor bel? Nee, nee, ik weet nee, van niet. Nee, we horen u nu pas. Oké. Okay. Ik uh, hoor sommige van die uh, palingjongens ja. als ze zingen. Ja. dat ze zo ontzettend lelijk de ouw uitspreken. Ja, ja, ja. En nou vraag ik mij af. Moet je verschil maken tussen het uitspreken van een A-U of een o -U. Oh, Nou, volgens mij is daar akoestisch geen verschil tussen. Ik geloof niet dat daar verschil tussen is. Misschien zijn er accenten waar dat wel zo is, maar ik ben, ik ben me daar niet van bewust. Het is dus niet noodzakelijk. Nee, volgens mij... Het is mij... gewoon lelijk, zeg maar. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat u het lelijk vindt. Maar er <laughs> is niet een... een uh, kijk, een... Accenten, ja. Sommige mensen vinden het heel erg fijn. En sommige mensen houden er niet van. Dat is, dat is heel moeilijk in het algemeen wat over te zeggen. Maar ik, ik, heb, ik denk niet dat het zozeer een accent is. Maar u heeft het over de paling, jongens. Nou, nee, ja, maar... De Volendammers. de Volendammers? De Volendammers, toch? Is het ja, Noord-Hollands accent? Oh, is dat het accent? dat het ja. a Die oude zo lelijk is. Dat, dat vermoed ik wel, ja. Ik... Oh. Oh. Ja. Ja, dat verklaart een boel. Daar <laughs> was ik nooit opgekomen, joh. Kijk. Ja, maar daar moet ze... je dan ook stemcoach voor zijn... om dit soort heldere analyses te kunnen loslaten. Ja, natuurlijk. natuurlijk. Mag ik u bedanken okay. voor het bellen? Ja hoor, dank u wel. Oké, okay, mevrouw Willemsen was dat. Boe. Dag. Uh, dan is er nog iemand die twittert dat hij een hele verschrikkelijke stem heeft. Iemand anders zegt, waarom haat ik mijn eigen stem? Dat oh, is wel terug. oh, dat oh, weten oh, niet, niet doen, toch? niet haten. Het is geen enkele zin je om je stem. eigen stem te haten. Ja, maar waarom zou je het doen? Dat is allemaal verloren energie. Ja. Ja. ja, ja, ja. maar het kan toch? Nee. Dat je denkt, wat een rot geluid. Ja, maar dat moet je niet doen. Dan moet je gewoon mee ophouden. En dan? Nou, weet ik veel. Uh, Accepteer er... jezelf. Ja, of weet wat je zegt en ga daarmee bezig. En niet met hoe je het zegt, maar gewoon met wat je zegt. Ja, maar dat hele boek staat veel. vol met het feit ja. dat het juist zo belangrijk is uh, hoe je het zegt. Ja, maar als je dan zeker weet wat je zegt, dan zul je merken dat hoe je het zegt ook beter op zijn plek valt. Oké, okay. ja, dat heb je je goed uitgevoerd. <lacht> <Ja. lacht> um, nee, ja, ik... Fabian die schrijft nog, wat maakt een stem prettig om naar te luisteren? Ah, ja, nou dat is ook waar je van houdt. Ik kan je wel zeggen wat ik prettig vind om naar te luisteren. En ik vind het prettig als een stem goed resoneert. Dus als er een zekere warmte in zit. In plaats van dat je zeg maar een zekere keelte hebt... kun je een zekere warmte maken. Daar hou ik van. En ik hou ervan als de stem beweeglijk is. Dus als die omhoog en omlaag kan. Naarmate het onderwerp het vraagt. Mevrouw Willemsen. Mevrouw Willemsen, mij. Bent u daar, mevrouw Willemsen? Hallo? Ja. Nee, ik ben Marianne. Ik dacht dat mevrouw Wellens er net geweest was. Oh, uh, sorry, maar... Oh, ah. dan sla ik iemand over. Ja, sorry. Oh. Hallo, Marianne. Hallo. Ja, hallo. Ja, ik had een vraag. Is het normaal als je ouder wordt dat je dan niet zo die hoge tonen meer kunt halen? Ik kon uh, tot voor een paar jaar best hoog zingen. En nu iedere keer als ik dan uh, ja, omhoog ga, dan. Uh... Dat slaat mijn stem over. Ja, dan breekt hij. Ja, ja, ja, dat is normaal, ja. Oh, want ik was eigenlijk al bang dat ik iets... Ja, dat je tegenwoordig over die polypen hoort. Nee, nee, nee, nee, nee. Oh. Dat, nee hoor, maakt u zich geen zorgen. Nee, ja, tot dat, een dat... paar jaar terug kon ik het nog. Ja. En nu ben ik... Uh, ja, ik hoop januari 70 te worden. Maar ja. toen ik zetten was, kon ik nog heel hoog stemmen. Ja, stemmen veranderen wel. Oh, dus het is niks ernstigs. Nee, dat zou ik zeker niet... Daar zou ik niet van uitgaan. Tenzij nee, u pijn nee, heeft... ja nee, nee, was ik even bang voor. Dus, ja, nee. Vandaar. nee nou, dat was mijn vraag. Hm, mooi gerustgesteld. Bedankt voor het bellen. Oké, okay, dank u vriendelijk. Dag, dag. dag. Uh, Bas hebben wij nu aan de telefoon. Goeiedag. Ja, goedenacht. Hallo. Ik heb, uh, ik, heb, ik, heb iets, uh, ik heb iets vreemds, vind ik. Want als ik naar uh, de stem van Shakira luister... die heeft een soort aardappel in de keel... dan word ik zo misselijk van als ik naar nou luister. Hoe kan dat? <laughs> ja, <maar laughs> Een aardappel in de keel. Ken je die stem? En dan word je echt misselijk. Ja, nou, het is, het, het, het is niet zo vaak, maar uh, als ik naar haar luister, dan... dan en dan heb ik je, gewoon je dat mis, alleen maar bij haar? Ja, echt waar. Goh. En waar zit een... We zijn even Shakira aan het zoeken, dus... Uh, en, uh, ja, Vingers is niet als ze hoog gaat of laag gaat, of maakt dat uit? Of, uh? en nou, ja, ze, ik, ik kan het niet zo goed omschrijven maar uh, t, het is ook niet, niet altijd als ze het doet, maar ja. ergens verderop in dat bekende liedje van... de uh, van. Daar doet ze echt iets heel geks met de stem. Is dit het bekende liedje? Dan moeten ze wel even gaan zingen. Ja. <laughs> Deze? Oh, dat. Bas, radio uit. Oh nee, nou, hij moet het wel horen natuurlijk. Oh my god, go hiding. Is toch prachtig? Doe maar weer even weg, zeg hier, Anders zouden we Bas iets te veel pesten. Vond je dit nou zo erg? Nou, ik vind, het, ik vind dat, ze, dat ze mooi zingt. Het is ook een mooi liedje. Alleen ze doet iets geks met de keel, heb ik het idee. Waarom je het mis van? En ik zou van... willen weten hoe dat komt. Joh. Ja. Dat geeft jou een bepaald idee. Als zij dat doet met haar keel, ze, ze slaat over. Ze laat die stemmannen eventjes uh, losklapperen. En dan gaat ze naar een andere, uh, ander spiergroepje. En ja. het, ik denk dat jij dat associeert met overgeven. Ik kan me dat niet zeggen. Ik weet ook niet precies wat, je, wat er in jouw lichaam ontstaat dan. Weet je, ik ben jou niet. Maar ik denk dat het zoiets moet zijn. Ja, Zo zie je dat nou. mensen hele, hele heftige gevoelens kunnen hebben bij verschillende geluiden. Nou, ja, ik wil uh, het mij herinneren aan overgeven. Ja, dat kan. Ja, ik, ik, ik, ik hoop dat het dat je het nog red verder vanaf. Ja, we hebben maar een heel kort stukje gedaan. Dus laten we hopen dat het niet te veel effect heeft. Bas, dankjewel voor het bellen. Oké, okay, dankjewel. Hoi. En, en dat was meteen ook de laatste beller vannacht in Kaaseluna. We hebben aardig tempo erin gehad. Heel, het was leuk. leuk dat u allemaal zo meegedaan heeft. Heel erg leuk. Ik ga even het antwoordapparaat voor morgen inspreken. Want dan, of nee, is maandag trouwens. Dan praat Lex Bolmeijer met Ruud Galle. Hoogleraar ondernemingsrecht en directeur van de Nationale Coöperatieve Raad voor Land- en Tuinbouw. De coöperatie lijkt steeds meer een antwoord op de kwijnende vakbonden en economische crisis. Een gesprek is dat maandag over samenwerkingsverbanden en gemeenschapszin. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Lex, jouw gast Ruud Gallen is uh, opgeleid als bedrijfsjurist, als ik het goed heb. Wanneer begon het coöperatieve vuur in hem te branden? Wil jij hem dat vragen? Uh, en als je dat wil doen, uh, dan hoop ik ook dat de andere vragen leuk zijn. Dus dat het een mooi gesprek wordt en ik wens jullie een hele goede nacht. Dat dus uh, aanstaande maandag. Uh, zometeen hier op deze zender Nachtvluchten. Uh, Nora Romanesco, die, uh, die zit hier dan. En zij begint met vlucht in het verleden. Elisabeth Ebbing, uh, ik dank. Was dit het? Oh nee, <laughs> gelukkig denk ik houdt hij dan weer op. Dank uh, dankjewel. Het was geen hè? Het was leuk. Het was heel erg leuk. Heel erg, en ik vond het ook heel leuk dat iedereen heeft opgebeld. En ik wens iedereen een hele goede nacht. Ik hoor het aan je stem. Zo heet het boek dat Abdelkader Ben Ali morgen gaat kopen. En misschien ook nog wel een boel andere mensen. zou leuk zijn. Ik wens Nora veel plezier. En uh, wat ons betreft is dus heel graag tot maandag. En uh, een heel prettig weekend gewenst. Dag.